Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De krimp van Schiphol wordt vermoedelijk opnieuw uitgesteld. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken, maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, schrijft demissionair minister Harbers van Infrastructuur. Het komt volgens hem door de Europese Commissie, die de plannen voor de krimp nog verder moet bekijken. De 25-jarige man die met een doorgeladen pistool in de trein van Groningen naar Zwolle zat, eerder deze maand, moet twee maanden de Cel in. in de trein zag een medereiziger dat hij een wapen aan het laden was. Er werd groot alarm geslagen en het treinverkeer werd stilgelegd... waardoor honderden reizigers waren gestrand. Tijdens de zitting vandaag bleek dat het om een gaspistool ging. Er is officieel sprake van een griepepidemie afgelopen week gingen zo'n 70 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week daarvoor waren het 57 op de 100.000. En als twee weken op een rij meer dan 56 op de 100.000 mensen aankloppen bij de huisarts met griepklachten... ja, dan is er sprake van een epidemie. Tegelijkertijd neemt het aantal met corona af. Van buiten ziet het eruit als een doodnormale bus. Maar wie binnen een kijkje neemt, die ziet iets heel anders. Anja en Michael uit het Brabantse Prinsenbeek... hebben hun touringcar omgebouwd tot een heuse zoutkamer. Hoewel het effect van een zoutkamer niet wetenschappelijk bewezen is... komen mensen met long- of huidproblemen graag bij ze over de vloer... in de hoop om van hun problemen af te komen. Het ligt ontspannen. Het goed. Je voelt wel een klein beetje... Ja, de stoffen in je lichaam komen, in je neus ook vooral, een beetje vrijkomen Ik heb gevoelige longen. nou ben ik hier een keer op zijn zin geweest. Nou merk je dat de slijm goed loskomt. Tot nu toe helpt het, dus hopen dat het uiteindelijk ja, blijft helpen en dat ik minder ziek word. Op de vloer en tegen de wanden zit zo'n 2500 kilo zout. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint het in het oosten en zuiden wat mistig. De middag is bewolkt met misschien wat lichte regen. En op de meeste plekken een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. What a waste of time that thought cross my mind. But I never missed a beat. Can't explain the who or what I was trying to believe. What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 Je is terug. de retour. J'ai que ça de retour 6.9. Zie